Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de ingestorte sporthal in Utrecht... schrijft het AD. Volgens de veiligheidsregio bezweek het dak mogelijk... door het gewicht van de sneeuw. Er waren zo'n twintig mensen binnen toen het gebeurde... maar die konden allemaal op tijd en veilig naar buiten, zegt de brandweer. Rijkswaterstaat waarschuwt au automobilisten die morgenochtend de weg opgaan. Wees voorzichtig, want het kan weer verraderlijk glad zijn. Bij steeds meer gemeenten dreigt daarnaast ook nog het strooizout op te raken... Zoals het er nu naar uitziet, worden er morgen geen vluchten geannuleerd op Schiphol. Maar dat betekent niet dat alle problemen opgelost zijn, zegt de directeur van de luchthaven tegen de NOS. Nee, het grootste obstakel is dat de luchtvaartmaatschappijen moeten weer terug naar hun oude schema's. En dat kost dagen. Ja, afgelopen dagen werden er steeds honderden vluchten gecanceld en moesten mensen op veldbedden slapen. En dan nog even dit. Door het winterse weer hebben veel mensen hun restaurantreservering afgezegd. Veel restaurants geven daarom enorme kortingen... om hun zaak toch vol te krijgen, schrijft RTL Z. De tweede persoon heet dan bijvoorbeeld gratis. Krijg je het weer nog van me? Het kan weer glad zijn vanavond. En uh, licht vriezen ook. Morgenochtend is het droog... maar s'avonds kan het wel weer regenen of sneeuwen. En tot zover het 58 Nieuws. Ondernemers opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen?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 Van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. wat meteen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? Chocolademelk of champagne? Kom maar door, Via de app. Radio 538. She said you don't want to start, but it's already broke. It told me everything.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 Harris en Blessings. Het is de avondshow, wij zijn Bas, en, Bas en, en we spelen ons favoriete spelletje, dat heet Kim of Ei. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. Spelen we iedere avond, en dan is iedere avond ook in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder, met vandaag chocolademelk of champagne? Zeker. Uh, aan de telefoon is Ron, hallo. Uh, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Uh, wat drink jij liever? Ik drink het liefste chocolademelk. Ja. ja, toch wel hè? Ja. Ja. Maar even ja, nee, omdat, omdat je biertje lekkerder vindt dan champagne? Uh, biertje vind ik sowieso lekker dan ja. Ja, ja, ja, ja. Champagne gaat altijd zo tegenstaan na anderhalf glas. We krijgen je zo'n zuur. Ja, je krijgt ook wat maagzuur. Ja, verschrikkelde maagzuur verschrikkelijk. Ja. Ja. Uh, ja, Goed, de vraag is dus, wat was er eerder, chocolademelk of champagne? Uh, zullen wij anders even de geschiedenis induiken? Laten we dat, dat lijkt me leuk. Hè? Laten we dan eens beginnen met champagne. Eigenlijk de cava voor mensen die uh, net iets meer geld uit willen geven. Oorsprong ligt uiteraard in de Franse streek champagne. En het uh, dient vele doelen, van toosten tot spuiten... en van het inluiden van boten tot het maken van de lekkerste... Cocktails. Goed om te weten, trouwens, als de druif van uh, je spankelende wijn niet uit de champagne streek komt, dan is het dus geen champagne. Ja ja is is zo maar zeg maar het is wel gelul natuurlijk omdat dat dan ineens heel veel duurder wordt ja nee maar dat is omdat het uit de champagne ja dat is oh ja precies uh, dan chocolademelk lekker koud maar met dit weer eigenlijk het lekkerst als het warm is met zo'n dikke toefslagroom. slagroom uh, oorsprong ligt bij de uh, Midden-Amerikaanse culturen waar men cacaobonen met water en kruiden tot een drank verwerkte En bij de Azteken hoorde de bittere cacaodrank bij rituelen um, ja, wij zuipen het gewoon met uh, suiker en melk. Ja, Zo, ja. ja, dat is precies hoe wij het doen, ja. Uh, wat was eerder, chocolademelk of champagne? Chocolademelk. Vullen wij in? De balans. Champagne komt uit Uit. 1662. 1662. En chocolademelk uit. uit 1400. De chocolademelk was eerder! Lekker hey! yes. zeg! Bron, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat ben jij een stille winnaar. Ja. Doe even zo van uh, woehoe! Ja. Woo. Heel oh. mooi, heel mooi. Ja. Ik kijk op mijn horloge. Oh. En ik zie het is weer tijd. 13 over 10, sharp. Hier zijn bas en delen weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet, is what you get.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 If you love me Katie Perry en Roar. Met binnen nu en 30 seconden. Eyes closed. Na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: Is AI al grappig? Waarom is Eva bang dat haar vakantie niet doorgaat? Omdat haar weerapp meer waarschuwingen geeft dan haar agenda vrije dagen heeft? <laughs> Het antwoord is. Nee.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 Vision every second lets you with me En Queen of My Castle. Het is de avondshow bij zijn en, en Dylan. En zo meteen het nieuws met Eva. Wat heb je? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel pechvogels door de sneeuw vandaag. Maar ik heb de allergrootste gevonden bij het Jeugdvernaal. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 I'm uh -huh. Honey and show me love. Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn. Ja, ik denk dat ik de grootste slachtoffers van de sneeuw van vandaag heb gevonden. Het zijn de leerlingen van basisschool De Grondtoon in uh, Veenendaal. Uh, want heel veel kinderen die kregen vandaag vrij vanwege de sneeuw. Dus die konden lekker thuis in de sneeuw spelen. Nou, uh, pret alom. Maar zij moesten dus gewoon naar school. En toen kwam het jeugdjournaal langs. En toen hebben ze even hun beklag gedaan. En dat was heel grappig. Wij zijn bijna de enige school die open zijn. En ik wil gewoon uitslapen, want ik ben heel moe. En ik hou niet zoveel van school, want ik hou niet van werk. Ik vind de rekenles niet zo leuk en dan denk ik... Um, was mijn school ook maar tegen? Nou. Oh, oh wat een Maar dit is toch wel, kijk, het is natuurlijk hartstikke goed dat die school zegt: van uh, we gaan gewoon proberen om les te geven. Ja. Maar dit is natuurlijk wel je nachtmerrie als kind. Ja, ja. Dan is het eindelijk. Eindelijk sneeuwvrij. Ja. Weet je, dat is iets waar je. Ja. Nou ja, en je het... weet, de buurjongen heeft wel vrij ja. En deze mensen hebben dit ook nog nooit. Ik moet zeggen, dit is, dit, is een, dit is een generatie met mensen. Ja, die, die hebben nog nooit uh, een pak sneeuw gezien. Nou, in 2021 heeft het ook heel erg hard gesneeuwd. Ja, maar corona. als je nu 6 oh, uh, bent, dan weet je daar niks van hoor. Oké okay, hoor. Ja. Nee, ik heb even een snelle berekening gemaakt. Ja, even goed zitten te uh, Maar goed, in ieder geval... hebben jullie ooit sneeuwvrij gehad? Ik kan me niet herinneren namelijk. Nee, ik kan me dat ook niet herinneren. Ook nooit hittevrij. Ik kan me wel herinneren dat mijn pa... ongeveer 200 keer, denk ik... verteld heeft dat, uh, dat zij dat dan wel hadden. Maar zeg maar echt met temperaturen... Ja, die we niet meer kennen. En volgens mij heeft iedereen zijn vader... van die sterke verhalen van vroeger. Ja. Hij ging altijd gewoon in min 20... ging zonder handschoenen naar school... En, uh, het ja, zeg maar echt een uur fietsen. En dan kwam hij op school aan. En toen bleek de school dicht te zijn. Maar was de handschoen toen nog niet uitgevonden? Dat weet ik even dat niet. Dat Nee, maar, maar dit is, zeg maar... Ja, dit, maar min 20. Ja, ja, dat dat... Is wel... Maar het is, is min 20 geweest toch vannacht? Op ja, lekker? de gevoelstemperatuur Misschien is dat het. Het. Misschien was het dan <laughs> de gevoelstemperatuur ah, ja. ja, maar dit, dit, wat jij zegt, klopt. Maar ook, niet alleen vaders doen dit. Maar moeders, moeders doen dit ook. Oh. Hoe vaak ik het verhaal van mijn moeder al heb gehoord... dat ze vroeger op de aard van de straat naar de basisschool oh. is geschaadst. Over de Geschaatst? straat. Ja, over de straat. We <laughs> kon je over de straat schaatsen. Ja, kon net, doen. Dat is gewoon. Op de Aard van Neststraat in Rotterdam. Ja, altijd ja, uh, die straat, ja, de ook straat erbij. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is het ding. Ja. Maar ja, nou goed, nou ja, ik heb dat. Nou, trouwens, dat bij ons wel vroeger ook. Het, het, het, het, het, de speeltuin zo uh, ondergespoeld. Ondergespoten met water. En dan, kon je, dan konden we lekker schaatsen in de speeltuin. Oh, echt ja? Konden wel, jullie schaatsen dan? Want ik, ik kon dat nooit. Nou, zie ik jij kan deze hele ooit. mooie uh, dit litteken op mijn kind toevallig? Ja, ja, ja. Ik kon niet schaatsen. Nee. <laughs> Toch doen, hè? SWIFT understand Opalite, deze week favorite. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Ja, we gaan weer rekeningen betalen. Dus heb jij een rekening op tafel liggen die je zelf niet wil betalen en die kans achter ik best aanwezig? Dan uh, kan je die uh, insturen via 538.nl. Kan van alles zijn: een leuke rekening, een gekke rekening, een, uh, een beetje verdrietige rekening. Dat kan ja. natuurlijk ook. Uh, of weet je waar we eventjes goed om, hard om kunnen lachen? Of dat dat is eigenlijk de leukste. Dat zijn wel altijd de leukste. Ja, dat je weer. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld vanmiddag bij uh, Frank. In Island in de middagshow uh, hoorde ik een uh, verhaal van iemand... die moest uh, naar de huisarts omdat uh, zijn voorhuid tussen zijn rits uh, zat. Oeh, dat vind ik niet Oeh. zo grappig, dat lijkt me heel pijnlijk. Maar dat, dat, zijn, wel, dat zijn wel, dat zijn wel die leuke verhalen. Ook. Als je bijvoorbeeld naar de huisartsenpost moet... en je moet toch uh, ja, weet ik, veel betalen of wat dan ook. Of ja. een, dat, je, dat, dat zijn dan leuke bonnetjes om in te sturen. Daar uh, weet nee. jij overigens niks van natuurlijk. Ja, als jij dat zegt, vooruit tussen de rits, dan voel ik het die echt meteen. Hoor. Nee, ja, ik heb dat niet. Nee, nee. Ik heb geen idee. Je je Want ik heb ook je geen ge vooruit, geen maar komen er wel wat. <laughs> ik, ik, ik heb een, no een beetje een je <laughs> Maar je kan toch wel voorstellen dat dat geen leuk gevoel is? Nee, ja, nee, dat kan ik wel. Ja, goed. Nee, ja. Het nee, ja, ja. Nee, ja. Zeg maar, is hetzelfde als, als vrouwen zeggen, het do doet pijn als je een tieten knijpt. Toch? Dat het zeer, toch? Ja, maar als jij zegt, het doet pijn aan mijn ballen, dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Nee, maar daar kan jij je niks bij voorstellen. Hoor. Nou, daar kan ik hoor. Dat is een heel andere soort pijn, kan ik je vertellen. Ja. Weet je, niet of ik me dat niet al voortgezet. Nou ja, we goed, zijn een beetje aan, het, aan, te te aan te te uit. het uitweiden. Het ja. gaat om de rekeningen dus. Oh, ja. Heb je een rekening liggen die, Reken het, die uh, ik me ook kan ja. voorstellen? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 538.nl, daar kun je naartoe. Stuur daar eventjes je rekening in. En uh, ja, vanaf binnenkort gaan we je rekening betalen. En het kan ons letterlijk niet gek genoeg. Kan niet ja. nog even blijven?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 Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Waar je zo meteen kans maakt op 100 euro in de quiz over vandaag. Uh, het is een hele makkelijke quiz, die gaan we spelen. Als je aan het eind van de week de hoogste score hebt, dan uh, is die 100 euro voor jou. Uh, en de eer, uiteraard. Ja. Uh, hoe doe je mee? Nou ja, eventjes antwoord geven op de vrij eenvoudige kwalificatievraag. Let op, want hier komt hij. Lionel Messi wil na zijn voetballoopbaan geen coach, maar clubeigenaar worden. Bij welke Spaanse voetbalclub was hij tot 2021 de grote man, de sterspeler? Kom maar door via de app van 538, daar kan je je antwoord in sturen. Dus bij welke Spaanse voetbalclub was Lionel Messi tot 2021 de grote sterspeler? Kom maar door via de app van 538, maak je kans op 100 euro. Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona 2 plus 2 gratis.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 als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kamalaya, yippie yippie.